Het is de rechtstreekse de verbinding met de voetbal met Olympische Spelen hè. Dat begrijp je wel hè. We gaan gauw beginnen. De groot doet nog iets had in de Lekkere Kom, kom het is, uh, op naar rechts. Dit is de je zo snel dus voor me Is dat lang geleden, mensen? Is dat lang geleden? We zitten hier rechtstreeks in Salt Lake City. En we gaan natuurlijk ook hier rechtstreeks verbinding hebben of verslag doen van de Olympische Spelen hier in Salt Lake City. Van de Olympische Spelen? Wat zit je? Dat zei het er net al. Wat zit je nou ook? Je komt een kwartier naar mij. Naar jou, of zo? Ja, ik heb wat gezegd en dan kom jij. Dat... Ja, oh, dat is de vertraging. Welke vertraging? In de lijn. Ja, de vertraging in de lijn met Nederland. Vanuit zon. De, we zitten naast elkaar, dan is het toch geen vertraging? Belachelijk, ik oh. ga zelf zitten vertragen hier. Wat een oede, hè? Wat slaat het nou op? Wat hebben we nou weer? Goeie wat hebben we nou weer? Wat Ik een Ik wil echt een moedboed zijn, toch? Ik wil echt Oh, ik schudde even naar met al die sneeuw is. Ja, dat allemaal. Ik hoor niet dat ik koud We gaan gauw beginnen met ze, We zitten nog in de sneeuw in Salt Lake City, hè? En we hebben even Groot. Jij voor een bijzondere gast gezorgd. Ja, vertel even Nou maar, ik wil eerst even een correctie doorvoeren. Laat maar nou de groot gaan we nou eerst weer gelijk iets anders doen als nou, wat ik, ik vraag? Heb vorige week het... heb ik uh, verkeerde dingen doorgegeven. Ja, je oh. continu. Je geeft al 27 jaar verkeerde dingen door. Wat is daar het verschil? Dan gaan we ineens corrigeren wat nou, die fout uh, heeft gedaan uh, uh, vorige uh, uh, week. Uh, dan kunnen we het er niet aan beginnen. Ik, dan ik, ik had we gezegd een uur... dat uh, een uh, giraf acht poten had, maar ja, een van mijn fans heeft mij gecorrigeerd. Oh. Ja, natuurlijk heeft de giraf geen acht poten. Nee, die er twaalf. Twaalf?! Ja. Twee van voren, twee van achteren, twee links van je rechts. We zijn er acht. Dan heb je er ook nog één op elke hoek. Oh, dat is duurlijk! Dan heb je er ook nog één. Geen... Ge nee, nooit meer stil. Kom op, nou, vier af en nou, twaalf. Mensen, kom op, nou, flauwe, veel voor mij. Noggie, noggie, noggie. Er zit hier voor heel veel geld. Dure lijnen, heel veel ja. Zit-ie, kom op, waar we dat nou niet de verkroeien. Geld over de ballen. Kom op, nou. Daar komt daar komt-ie. Ja, daar komt-ie. Wat oh, heb je? Een ja, anton, wat ja, heb deur. Anton, Welke ja, ja, Ik kreeg geen anton. Uit, ja, Ik ben een ja, ben anton. Ja. is nee, dit weer, Ik vind dat Anton. de oudste Tirol. Mensen, dit we zitten hier niet die die We zitten hier in sommige hier Doe die man We de deur uit. Nee, dit is die man. de deur uit. hij. We hebben hem. We die We hem. We die We hebben hem. We hebben We zitten hier We We Wat een paniek allemaal! Nee, geen paniek! Wie vraagt er nou Ik denk, Anton uit die rol? Anton uit die rol! Ja, heet die rol! Ja, in die rol. In Salt Lake City! Hebben we toch geen nerren, geen nerren. Nee, nee, nee, hebben geen die hebben koud. Koud. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Hey, nee, leuk. Ik eh, oh, die deur dicht. Hier, Ik kom net binnen. Hallo, doe die deur ja, dicht. Nee, oh, ja, oh. nee, ik hoor die nee, auto nee, buiten Die mensen buiten willen naar binnen. Nee, nee, nee. Stouwbouw ja, dat weet ik. Dat is Alton. En doet de deur dicht. Deur dicht. Over jou, doe die deur dicht. doen doe toch warm. Iedere keer dat lawaai allemaal. Deur dicht. Dit is toch alleen maar lawaai. We moeten een beetje warmte krijgen. Moet je warmte hebben? Ja, natuurlijk. Warm genoeg? genoeg. Like ja. Nou, hard gaat opeens vanzelf branden. Oh, ik ja, ja, ja, Nou, ben ik het zat. Kom op, de eerste gast. Wie uh, komen er nou nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou? nou, ik heb een knolletje, deze. Hij heeft een knalletje! Oh, nou, daar oh, nou gaan we wel mee. Volgende week, bij dat muhuurlijk van die Maxi. Ja, dat is genoten. Wat was dat? Lekker zeker. Lekker Maar was dat mooie daar? Ja, zeker. Wat was zo mooi, die Jurk. Even stil naar die ik Even stil naar die Jurk. Lekker wij. Ik heb die man uitgenodigd. Met die trekzak. Welke trekzak? Heb een trekzak? Zo'n uh, doodlesak met toetsen. Die oh, judelinge. Het was nog een uh, hoe heet zo'n ding een banden, bande, banden... Nee, bandolier. Nee, een bandolier, ja. Okay. Uh, bandoline. Bandoline. bandoline. Bandoline. Ja, zo'n is Nee, nee, dat oh, oh. heeft er niks mee te maken. Nee, dat heeft niks mee te maken. Maar goed. Oh, die komt. dus Karel. Uh, oh, hoe heet je Karel, Karel. Karel Kraaij. Karel Dames en heren, uniek. Direct daar met zijn oh, met zijn bandolier, bandolines. Karel Kraaij, dames en heren. Ja. Ja, hoe heet je ook de weer? Pandolion. Pandolion. Ja, ja. ja. Oh, ja, ja, ja. Een mooi instrument. Een ja. heel gevoelig instrument. De ja, denk. dat zie je ook wel. Hè. Dat is al duur. Er is er maar, maar één van in Nederland. Oh ja. Is bij Hooi daar de grootste. is er maar één van. Ja, Een ja. uh, uniek exemplaar. Ja, omdat er maar één is natuurlijk. Daarom is hij uniek. Hè. Ja, belangrijk is dat je heel gevoelig. Uh, heel gevoelig. Je vingertoppen moet je Ja, er doen. natuurlijk. Dat kan je, mag je... Er ook niet te hard aantrekken. Oh nee, oh, nee, nee heel zachtjes nee. dicht doen. Ja, het is een oud instrument. En zachtjes, zachtjes open. Doen. Ja, open doen. ja, ja, doen. ja dan oh, krijg wel. je dat gevoel erin natuurlijk. En ja, als, als, als je iets te hard hoopt dan kan ja, nee, het fataal nee, uh, wezen natuurlijk. Ja, natuurlijk dat begrijp ik ook. Omgaan. Voorzichtig, ja, ja, Ik wil weer ontroeren. Ja, wou u wil. Oh. Ik wil weer. Ik schiet weer een beetje vol, Ja, ik ook. Belangrijkste is dat je niet te hard trekt aan de Hé, zeg ik op, oh. Wat, wat gebeurt er dan als je wel te hard trekt aan dat ding? Ja, dat moet je niet doen. Bo voordat je het weet heb je eh... oh, oh, oh. Twee oh, oh. oh, wat is? Tweebandolions. Samen dan luistert u naar de dit. De Show. Nog hier, dus we gaan gauw verder, want we hebben nog veel meer hoogtepunten. Ja. Ik hoor dat, hoor ik nou toch Ik hoor de telefoon. Ik, ja, ik hoor uh, het mobieltje, maar, maar, maar, je, ja, ja, even, ja, Wacht even, wacht even, want dit is op. Hallo te toch... groot. groep. boemelul! En Nee, Hey, boemelul! Hey, boemelul! Hey, boemelul! Hey, boemelul! Hey, boemelul! mijn Ik heb hier een tijd niet gespeeld, man! Hoi, Weet je de... waar ik zit? Ja, ik hoor het op de radio, je zit in zo gelijk zit ja. hij eigenlijk. Ja. Wat, <laughs> wat bel je eigenlijk voor? Nou, ja, ik bel even. Ik heb namelijk een aardig raadsel. Ja, dan geef ik je ik even. Ik wil niet wel even gaaf om ja. door te geven. Ja, dat begrijp je ik. ik, maar dan geef ik je even aan Dick voor mekaar. Want die nou, nou, is daar ja, beter in. dat is de Groot? heb Dat heb ik. Dat heb Dat ik. wil ik wel. Ja, dat ja, heb Jij bent intelligenter als ik hier mee ben. maken. Dat is groot, want is er. Hé, wat jammer. Hallo. Hallo, met, met voor nee, Ja, dat goed. met fietsen. Ja, met fietsen, ja. Wat is er, even snel, maar we zitten nokkie-nokkie. Wat is er nou, wat is er, wat valt er nou, wat valt nou? er te bellen? Ik heb een raadsel. Een raadsel, nou ik nee, echt zin in hoor, ja, ja, een Natuurlijk ja, heb je daar zin in. Luister, dat komt hij is niet makkelijk Nee, dat zeg ik erbij. Oké, kom dan maar op. Hij is niet makkelijk. Nee, hij dan is niet makkelijk. Luister. Oeh, bak nou wat nou hoe? Stop je veilig uit je auto. Veilig uit je auto. Als de voor je. Een Duitse auto rijdt. Naast je wings een brandweerwagen. Achter je een helikopter. Helikopter? En je rijdt langs een afgrond. Oh, Ook dat van, nog ja. langs een afgrond. Ja, ja. Dat is een levensgevaarlijke ja, is situatie god, ja. Ja. Hoe stop je dan veilig uit? Ja. Ja. Hoe ja, hard gaan we? We rijden allemaal dezelfde snelheid. Ja. Allemaal dezelfde ja, snelheid. Hoe kom je dan toch veilig met z'n allen tot stilstand? Dat weet ik niet. Nou, hoe kom je met z'n allen veilig tot stilstand? Gewoon wachten tot de draaimolen geheel stilstaat! Hij is heel hè. In het draaimolen! Ja, ik hoorde hem niet. ik denk ik ga ik hem gelijk hebben. Ja, ja, daar ja, kan ween, je niet meer nou wachten ween. met nee. zo'n knaller! Nee, natuurlijk! In draaimolen! met z'n allen in de draaimolen! Ik heb weinig tijd, dus ik hang op! Vind je, niet, eh? als, ik, als, Vind je ik, als ik Als het me lukt, bel ik zo nog even. Nou, doe geen moeite. Ja, maar, maar, ja. Nou, laat maar lekker. Ja! ja je nou weer aan die deur, ik word er ook een beetje... Ah, iedere keer als hij wat zegt, dan wordt er weer... Oh, George! dat zal ik even me voorstellen? De de de me nieuwe, voorstellen. De nieuwe netmanager van heel z'n drie. Is dit de nieuwe netmanager? van ben nu de nieuwe uh, netmanager? Ik ben geen manager, oh, nee. ik ben een inspirator. inspirator. Oh, en wij werken hier met uh, fun, fun. Friendship. friendship, mental coaching, oh, een stukje zelfontplooiing, oh, ja. ja, ja. positieve ja, ja. energie, zo. mensen. Te houden, ja. te houden, moet je het houden. Dan jou. denk ik, Jos, hou dit vast. Hou niet vast? Maar ja, dat is natuurlijk moeilijk om uh, een positieve uh, instelling uh, op die vast te houden. Hè. Oh, dat is moeilijk. Je, uh, maar, uh, mag ik wat vragen, uh, Jos? Hier even oh. die kunnen jullie nou helemaal Niet alleen kalle oh. oh, well, oh. nee. oh. Zo, zo. Hier even zeg. Deze wilde alleen vragen of hij een kopje zoek so wou houden. heb je weer? Het spijt me gewoon van daarnet. Zeg maar. zeg maar gewoon... Sjors, je bent een eikel. Sjors... No. <laughs> Je bent een eikel. Je bent een eikel. Ja, Shores, maar... je bent een eikel. Wacht Ik nou toch over. We nou niet. Je bent een eikel. Ja, misschien is. Moeilijk. Ja, nou, misschien is dat wel zo. Je bent een eikel. Nou ja, ook. Ook ja, Je bent een eikel. Je bent een eikel. Shores, Shores. Hoe heet het? Shores. Shores. Je bent een. Je bent een eikel. Eikel. Eikel. Van Eikel. Van Eikel. Van Eikel. Josje bent de Eikel. Josje bent de Eikel. Josje bent de Eikel. Een grote klant. Dat zouden meer mensen moeten doen. Ja. Je, uh, nou, hij ja, gaat nou, heel uh, we... erg lekker, uh, ja, meneer de Groot. Nou, met mij. Ik hoorde dat het niet zo goed met je ging. Nee, nou, niet gaat ja. helemaal goed zo. Wat heb je ja. dan gehoord? Uh, ik hoorde dat je auto gestolen was. Auto gestolen? Auto gestolen? Ja. Nee, nee, dat is volgende week pas hoor. Oh. Ja. Ja. Ik heb hem net een week. Geloven ze nooit van de verzekering als hey, ik hem nou al kwijt ben? Maar wat is dat nou? Nee, hey, dat is, is zo voor twee weken. Dat ah, kun je het aannemelijk hey, maken, hè. He, Want nou, dat, dat je... moet natuurlijk wel uh, aannemelijk zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, dat Maar dat formulieren heb je al klaar. Ja, het ligt klaar. Je kent de hoe kan je dat? Je kan nou de auto niet zeggen, dus nee, niet, door, dat het volgende week ook niet. niet, dat zeg ik bovenste niet. Ik wil er niks mee te maken hebben, met hem op de prijsvraag. Maar je de vraag van vorige week? Ja, de vraag van vorige week, ja. van vorige week, uh, ja, dat is morgen? een probleempje. Uh, nee, nou niet ah, een het is probleemp. niet echt een probleem natuurlijk, oh, een probleem. maar het is uh, zo dat ik de vraag zelf niet meer kan stellen. Hoezo uh, niet? Omdat die vorige week is die ook gesteld door die... Uh, door die uh, de Door die Door hè? Ja, die van de... Ja, die trouwerijen, die Berlinda. die is Maar nou zou ik hem bellen, alleen ik ben zijn nummer kwijt. Nu heb toch allemaal. Je toevallig het nummer van die van Je hebt nou het nummer van Dan kan ik hem even bellen. Ja, Ik denk dat ik, denk dat, ik wacht, dat wacht, het heb met taart taartje. Dat zou mooi zijn. Ik Kijk even in mijn taartje. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat je is een in mijn taartje. Ja, wat zit er met die vleugeltjes? Ja, dit zijn het, die zijn zo echt. Dat zijn handige dingetjes. Ze zitten zo lekker. Natuurlijk. Is dit het? Dit is het hier zo. Dan draai je dat even. is op het vleugeltje geschreven. Ja, schrijf alles op het vleugeltje. Ja, hallo. Hallo. Ja, met uh, dikke Leo. Nee, Red hem op. Uh, zou u nog een keer die vraag kunnen stellen? Want we moeten de vraag van vorige week. Jonger, jonger, wat ja, doet dat ja, toch dan hou ik u even bij de nee, microfoon, microfoon, microfoon hè? Nou, ja. ja, zeg maar Zit hoor. Maar op de Willem neem jij al? of je getrouw, alle plichten te zullen vervullen... ...en de wet van de huwelijkse staat verbindt... ...wat is daar op jouw antwoord? Juist, dat, ja. daar ging het Wat is daar op jouw antwoord? Wat is daar op antwoord? Oh, was het, de, de, oh dat is De vraag ja. van vorige ja. week is iets ja. verteld. Ja, ja. Dan krijgen we nu de antwoorden. Ja, we zijn er nog niet over. Nee, dat nu nog wel even over. Hadden we maar even voorzichtig. Dik van Dalfsen uit het handen. We zijn van de kant. gedaan, Wat is hier op uw antwoord? Biertje. GGG! GGG! Ja, dat is waar, wie zal het zeggen? Zomer, dat is er. Henri Dekker uit Groningen. Henri Dekker, wat is hier op uw antwoord? Nou. Mag ik je eraan herinneren dat je mijn zuster bent? Mag ik even! Oh ja, ja, ja, ja, ja! Dat is die wij. nou, deze vind ik ook goed hoor, van Jan Klein. Jan uit Zwolle. Jan Klein, ja, Jan Klein. Wat is hier op uw antwoord? Nou. Ja ja, want ja. Maar dit is slechts een mening. Oh, hey. oh. ja! Ja, dat is, oh, slecht, uh, Pet, is het? Eindhoven. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh uh, wat is hier op uw antwoord? Nou. Ik wil graag een escape gebruiken. Oh, een escape. oh dat, soort, ja, dat is een soort alles ja, oh, Dat ja, oh, is een is een uh, is een op uw zelf. antwoord? is een heel groot Zo. is zo, zo. Verzien ze maar, hè? Die verzien je niet. Ja, nee, die verzien je, je niet, niet hè? Gaan we zitten uh, de kranten hoor, aan tafel, Voor <grijg> oh, oh, deze oh. heb ik Ome Joop even nodig. Ome Joop, oké, mij. Ome Joop, oké, mij. Joop, wilt even voor mij helpen? Ja, voor de oplossing. Oplossing van veel oplossing, oplossing van de prijsvraag. Wat ja, heb, ja, ja. heb ik ermee te maken, mensen? Ja, uh, Heineman uit de Roefie. Die Heineman, die ken ik helemaal niet. Nee, maar dat ah, maakt niet ja. uit. Wat uh, uh, heb ik ermee te maken dan mensen? ik kijk al, ik al mee op. Hier, hier stel ik de vraag. Ja. Ja. En, uh, dan is dit u al. En dan ja. geef ik het antwoord. Daar heb ik ook een leuke gehad van Piet Heineman uit ja. En Dat zeg ik dus. Wat is hier op uw antwoord? Ja, dan geef ik het antwoord. Ja. Komt-ie. <tie> oh <my God. tie> Dat is toch geen humor. Is, uh... Ik kan daar naar begrijp ik, dat is er nou niet om lachen. Dat is hier uh, te... de winnaar. Oh, ja, dat, uh, uh, ja, dat is even een probleempje. Oh, oh, probleempje van de gegeven Nou kijk, nou nou uh, vorige week had ik mijn nieuwe tune oh, oké, met de uh, uh, ja. uh, begeleiding van het met, orgel ja, met oh, Jan de goor, Brieder. Met het multifunctionele Maxima Handelorgel. Maar hij kent deze week niet. Waarom kent hij niet? Uh, Zijn auto is gestolen. Zijn auto is gestolen? Hoe, hoe kent dat nou? Zijn auto is gestolen. Nou, hij heeft hem al twee weken langer dan ik. Oh, al twee weken. Ja, door. dus hij kon hem opgeven, nou hè? Ja, dan dus, valt het niet op. Nee, natuurlijk. Hallo. Dus zo doen maar. Dus ik. nou moest hij naar de verzekering en even Hallo, babbelen dit met wordt die jongens. Hij die jongens ook. Maar dan had ik dus een idee voor oh, de Tune van deze week, oh, misschien is het een tune. aardig idee. Ja, u nou, hebt, weer. meneer van elkaar, ja. u hebt ook zo'n Tune ja. ik, met ik zo'n kom... gat erin. Oh ja. met een gat erin, wat is een Ja, waar u altijd, uh, dan, dan zit u er dus zelf ook altijd middenin. in. Oh, ja, als ik de die de Tune nou ja. even kan gebruiken, want ik ja, heb maar, een Tune maar. nodig met een zakje. Met een zakje? Ja, en dan kan ik midden in dat zakje, kan ik roepen van de prijsvraag. Mooi tune, is, het zijn mooie zakjes niet Bij de hand te ja, groot nee, is die cast, Oh mooi, kom op, mooi, dan ik ben het dit, dit uh, gelijk. Ja. Ja. Dus ik heb er nou mee op, draai die tune! Ja. Ja. Klaar, maar, maar, maar. Hier ben ik nog niet, geloof ik. Hè. Nee, nee, hier nee ben nog hier even, je nog ja. Al, Mensen, wat een ja, lekker tijd. muziekje ja, wel. Ja, lekker muziek. Dus zijn zaten we op te wachten op lekker muziek. Dan roep ik de prijsvraag. Ja, nee, ja, nee, wacht even hoor. Even de, niet de, tegen nee, me nee, praten, anders dan. Nee, nee, Leo, de je, je. De prijsvraag! Nee, de winnaar! Dat was, goed, ja, ja, goed. was nee. niet goed. Dat ja, was, ja, was goed, niet goed. Dat was de Dat was niet goed, dus dat zijn de prijsvraag. De prijsvraag, de winnaar, ja. de winnaar. Ja. is de winnaar! Dat de winnaar! Zou die het nog één keer kunnen van mij Wat dat we hem nog één keer is? De... Ja, ja, ja, ja, ja maar want oké, oké, het is toch lekker als die hoog. we dat is toch wel We hebben bij Het gaatje is ook een beetje klein om met de te komen. hè? u hem als die dadelijk komt, kan u dan even wachten met dat die een beetje We, we hem al even stil. Oké, daar gaat hij hè. Komt het nu? Ja, dat komt nu. Nou, daar... wat is het ook alweer? He He nu, hoe is het nog mogelijk? Een grap, daar kun je een Mercedes in parkeren. En nog zit je ja, ernaast. Ja, het, is nou, ja. het is toch niet te nou, geloven. Ik thuis. Hè? neem ik het bandje neem mee, ga ik het ga thuis ja, oefenen. lekker oefenen thuis. Het is ervoor. Zeker voor de wezen. Zeker, Ja, de winnaar van deze week. Welk is het? Welke is het? De winnaar is. Bert. Nou, even snel. Dennis. Nee. Dennis. Dennis. Dennis. Dennis. Dennis. Nou, ja. Dennis. Dennis... ja, Dennis. Ja, uh, Waar staat hij? Uh, ja, hier. Klein jam. Nee. Vos. Um oh, -ne Dennis Dennis. oh <-s3> Vos. Dennis Vos. In de Marmer... Nee, nee, maar staat allemaal? Nee, sorry. De Fixheim... De Fixelgeul. Nee, dat blijft niet. Oh ja, daar is het. Juist. Daar heb ik hem. 900, 200 in Eindhoven. Dat zeg ik. Oh ja, ik zat er dichtbij. bij. Oh, wel. Zal ik de postcode nog even kan Nee, hoeft moeite, niet, laten we gaan, geen nee, postcode! Nee. Geen postcode, nee, op, we gaan, we gaan door. door, we gaan door, dat is ook belangrijk, als we doorgaan, natuurlijk. De oplossing was zo de oplossing van ja. deze week nog even ja. snel! Wat is hier op uw afwoord? Wat antwoord? is er op uw afwoord? Daar komt u de winnaar! Nou, zonder mijn advocaat zeg ik helemaal niets! Oh, ja. De, de vraag van deze week Deze week, deze week Hallo, Hallo wat zie je bleek Wat, wat is het de klaar van deze week Wat zou die wat, zou die, wat zou die Wat zou die vraag toch zijn alleen vertel ons Wat is de nieuwe vraag De vraag van deze week Deze week, deze week Hallo, Hallo. Hallo wat zie je bleek Wat is de vraag van deze week ik heb deze week een hele bijzondere vraag, nou, ja, We zijn ontzettend ja, benieuwd naar de vragen vragen. vraag. een hele Zal grappige vraag. Zal ik hem even, even voor u draaien? Die ja, snel is, ja, want we hier gaan komt eraan. de vraag van deze week. Hey, hey, hey. Nou. Goedemorgen, mevrouw Spakenburg. Zijn we nog bij Hans Anders geweest? Wat een leuke nieuwe bril. Dat was de vraag ja. van deze oh, okay. week. Wat, uh, Goedemorgen, uh, mevrouw uh, van En We hebben u nog mee. bij Hans Anders ja. Nou ja. Als, ja. u als u hij uh, uh, ja. die weet, dan, dan stelt uh, u die. E-mailen. E-mailen voor woensdag, dan gaat u nog mee. Ja, dik voor elkaar. Pak een beet. beet. Nee, zonder dat zeg ik oh, zo. Schiet oh, nou maar oh, ja, op. Het is geen dik voor elkaar. Apenstaartje. Geen pakkenbeet. Dik voor elkaar. Apenstaartje. Nee, niet drie keer dik voor elkaar. Hij zegt hij Altijd steeds. Hij is nog nieuw. Waarom? Dan gaat die zee weer opnieuw. Een ja, ja, Ander praat zei, gewoon, gewoon door. Nee, hij gaat helemaal terug. Dan gaan we eerst op meneer meneer diergaarde bellen. Meneer die oh, ja, ga we ja, ja, ik nu eens op? Dik voor mekaar. Dik uh. weer, Dik. Weer Dik voor mekaar. Natuurlijk Dik voor mekaar. Ze sturen het aan, oh nee, het is naar Andries Knevel. Oh, oh, Aldri's Aldri's nevel. Knevel, het de Die is toch van rond... Natuurlijk uh, is het te groot. Iedereen heeft zijn grenzen, we hebben allemaal onze grenzen. Ja, we hebben allemaal O, ik kom me klaar, Het staat erop ja, Daar is mijn Ja, dames en heren Het is weer zover het wekelijkse hoogtepunt Heel Nederland kijkt er naar uit De kinderen worden naar binnen gehaald De honden zitten te luisteren Naar meneer Luisteren, we slaan oh, het ook oh. af op, hè? Nou, nog even die 30 oh, seconden en dan kunnen we allemaal weer. Uh, rustig fans, onderuit. Hier is meneer de Groot. Hé hey, Dick. Meneer de Groot. Dick, uh, ik moet even iets corrigeren. Oh, hij gaat nu wat corrigeren. Ja, uh, want uh, tijdens de uitzending ja. is er bij ons belteam. Belteam, we hebben ja. helemaal geen belteam. Ja, maar er is een aanvulling binnengekomen oh, op nou, het probleem. Helemaal hier uh, in Salt Lake City ja. een aanvulling gekomen. Ja. Nou, wat was de aanvulling? Rond de giraf met twaalf ja. poten. Weer dat verhammend, die giraf met twaalf poten. Hier giraf met twaalf poten. Heeft hij nou wel of geen twaalf poten? Ah, in sommige gevallen heeft hij een poot extra. Wanneer heeft die giraf een poot extra? Als hij een vaste vriend hebt. Als je een vaste vriend de Nou ja, we zijn er weer doorheen. Dit was het dan weer. Rechts vanuit Salt Lake City waren we deze week. En we brachten u een gevarieerd programma. Ja. En als u een leuk antwoord weet op ja, de vraag. Ja, stel voor, dat zou kunnen dat ja. u een leuk antwoord weet. Op de vraag. Goedemorgen mevrouw Spakenburg. Zijn <lacht> Wat een leuke nieuwe bril. Wat een leuke nieuwe bril. Ja, ja, we kunnen niet besturen, bril. maar dik voor elkaar. Apenstapje. Ja, nee, uh, dik, uh, ja. ja, ja, dik voor elkaar. Dik voor elkaar. Apenstaartje ja, Tros.nl. Ja. Nou, dat, die, dat, dat moet lukken. Dat zou goed zijn. Natuurlijk. We zeggen graag weer tot volgende week. We hopen weer aan de toestand ja. te treffen. Ja, Met een hele prettig weekend en goede Tot de volgende week.